ons antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. GFM. She, He's a mystery. He's a magic man. A puzzle to me. She makes me See a face that you recognize. Yeah, yeah, you're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind, surely it's plain to see.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 De oude zitten. Ik wil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 De opnames van de film beginnen later dit jaar in Boedapest... onder leiding van de Italiaanse regisseur Dario D'Argento. De 67-jarige Rutger Hauer begint deze maand... aan de opnames van de Heineken-ontvoering. Hij speelt de rol van biermagnaat Freddy Heineken. De film komt dit najaar in de bioscopen.